Ja, en her melody strings hem send me the pillow. En dat weet u natuurlijk wel. Later werd dat uh, nog eens overgedaan door Happy en Happy. En toen weet het, het ligt op mijn kussen stil te dromen of zo. En, en uh, het, het leuke van, van het verhaal van Peter Koolerwijn, ik weet niet of ik nog tijd heb, maar het verhaal van Peter Koolerwijn is wel leuk natuurlijk. Het was zijn allereerste single en er werden er nog heel veel gemaakt daarna. Maar het leuke was dat het nummer zonder bas is opgenomen. Dat kon je ook horen. Ze hadden ja. nog geen bassist toen. Die is te laat er wel bijgekomen. Hey Rut, ik zeg uh, tot na het nieuws. Oké. Okay.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 Dit bewijst opnieuw dat er een crimineel bewind is dat crimineel gedrag vertoont, zegt El Baradij. Op het Tahrirplein in Cairo zijn de anti-regeringsbetogers aangevallen door aanhangers van Mubarak. Maar volgens de oppositie zijn dat agenten in burger. El Baradij zegt dat hij bang is dat de gevechten uitmonden in een bloedbad. De onderhandelingen over het loon bij het Rijk zijn vastgelopen. De partijen praten volgende maand wel verder over maatregelen om de gevolgen van de bezuinigingen voor het personeel op te vangen. Minister Donner wil dat de Rijksambtenaren er twee jaar lang geen loon bij krijgen. De bonden eisen dit jaar 2% erbij. Verder willen de bonden dat er door de bezuinigingen geen gedwongen ontslagen vallen. Maar Donner wil die garantie niet geven. Op de Rijn bij Mainz varen voor het eerst weer enkele schepen richting Nederland... langs het wrak van de zwavelzuurtanker, tanker die daar drie weken geleden zonk. Het gaat om een proef die moet uitwijzen of er meer schepen stroomafwaarts kunnen varen. Al drie weken liggen in de Rijn bij de Lorelei 450 voor een groot deel Nederlandse schepen te wachten. Om vijf uur vanmiddag bekijken de Duitse autoriteiten of de proef is geslaagd. Het conflict tussen de KNVB en Bayern München over de blessure van Arjen Robben is uit de wereld. De partijen hebben besloten de kwestie te laten rusten. Robben raakte vlak voor het WK geblesseerd, maar werd toch klaargestoomd om met Oranje mee te spelen... Na afloop constateerde de clubarts van Bayern opnieuw een zware blessure. Afgesproken is nu dat Oranje volgend jaar een vriendschappelijk duel speelt in München tegen Bayern. Het weer vanavond vanuit het westen meer bewolking, gevolgd door regen. Morgen is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 7 graden. Dit was het NOS Show.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 Ook gewoon op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu. ZFM. Veronica blijft. Als u dat wilt. Dit is het geluid van Radio Veronica. Dat John met veel meer muziek dan als eerste in Nederland het gebruik van jingles introduceerde. Het gebruik van jingles waardoor Radio Veronica dikwijls grote namen komt toevoegen aan de lijst van haar jingle makers. Radio Veronica, I love you! Sommige artiesten raakten bij een bezoek aan de Veronica-studio's zo enthousiast dat zij ter plaatse jingles inzongen die urenlang productie kosten. Radio Veronica Jingles in omloop bij Radio Veronica, die alleen voor gericht gebruik in aanmerking komen. Sinds eind 1969 kiest Radio Veronica wekelijks haar alarmschijf. Ha, ha, ha, ha. Let op, op. Veronica's alarmschijf. 20 uur muziek per dag en in het weekend zelfs 24 uur. Iedere ochtend. Goeiemorgen, goeiemorgen. goeiemorgen. Iedere middag. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Iedere avond. Goedenavond. Goeiemiddag. Tot twee uur in de nacht. <tieden> Muziek waaronder vooral veel... Nieuw. En even zo goed... Going back in time on the sounds of the nation, it's the Het Veronica Jingle Pakket is rijk voorzien van jingles voor speciale gebeurtenissen. De naturale zaterdagmiddag gebeurtenis. Vier uur gerichte hitgevoeligheid op Radio Veronica. Van twee tot ongeveer half vijf de Nederlandse Hitparade. En daarna tot zes uur Veronica's Tipparade. Jingles voor speciale gebeurtenissen en die zich niet alleen op het station afspelen. Dat is het gelaat van Radio Veronica. Niet alleen bepaald door haar muziek, maar zeker ook door middel van haar jingles. Dit alles blijft als u dat wilt. Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down. Ditzelfde gebeurt misschien met Radio Veronica over pakweg een jaar. Ditzelfde gebeurt zeker met Radio Veronica als u, Veronica luisteraar, niet reageert op de actie die zaterdag 31 juli van start is gegaan. De actie tot behoud van Veronica. Veronica blijft als u dat wilt. En dat willen wij wel. Dus stort je geld op Giro uh, 488403. <laughs> Voor uh, natuurlijk, als jullie willen dat het uh, blijft. Maar dat was in 1970 of zo, geloof ik. Als zegt, <laughs> <Ja. je> dat is jouw giro nummer 7. Is uh, st stond een uniek documentje dit. Dat is hartstikke leuk. Dit stond dus op de, de B-kant van dat singetje wat we straks in de eerste uur draaide Veronica. En dit was dus een, het B-kantje ervan. Een grote promo voor die actie... die inderdaad op 31 juli 1973 startte. Om ervoor te, te zorgen dat uh, Veronica zou blijven. Maar ja, u weet het. Uh, dat is niet gelukt. Nee. En een van de belangrijkste... Ja, uh, feiten was natuurlijk dat we toen de minister van CRM hadden, meneer Van Doren, En uh, meneer Van Doren die was uh, erg gekant tegen Vroningen Waarom? omdat hij de oud-voorzitter, en misschien nog wel voorzitter was, van de KRO. Dus, uh, nou gaan we het even hebben over belandenverstrekking. Nou ja, dat had je dus toen al. Dus, uh, maar ja, u weet het allemaal. Dus dat uh, al uw geld op Giro. <laughs> Als u wilt dat Radio Veronica blijft. Doe dat dan meteen 31 juli 1974. Dames en heren, let u even op hem. Let u even niet erbij. Dat Het is natuurlijk helemaal niet te geloven. Maar eh, wat ja, ik zeg... Maar we zijn van alle markten thuis hier. Wat ik, wat ik zeg wou dus. Op 31 augustus 1974 viel dus ook voor Veronica definitief het doek. En was het afgelopen. Ook trouwens voor Radio Noordzee International toen de tijd. Want eh, allebei de zenders... Gingen dus op die datum uit de lucht. En dat is nog steeds jammer. Niet waar? Ja, ja. zeker weten we wel. Zo is dat. Goed, we gaan door met, uh, met David McWilliams, dames en heren. De meneer die ook door de piratenstations, met name door Radio Caroline, uh, in de tijd uh, in de belangstelling kwam. Want dit, dit liedje werd daar uh, grijs gedraaid. En een prachtig plaatje. David McWilliams, die je ook onder andere kent natuurlijk van het limer Can I Get There By Candlelight. Wat uh, later model is gaan staan voor het programma Candlelight, wat nog steeds draait. Uh, dat is een van de, de oudste radioprogramma's van Nederland. Dat zou zomaar kunnen. Nee, dat is niet waar. De, een, een van de een. oudste nog lopende radioprogramma's, dat is volgens mij de arbeidsvitamine. Die draaien ook nog Niet de Nederlandse top 40? Nee, nee, nee, die is pas van 65, uur. Oh, okay. arbeidsvitamine draait dan in de 50 jaren. Oké, okay, dat, jij, dat uh, weet ik niet. Ja, toen was ik er nog niet. Nee, ik wel. Ja. En uh, dat, uh, dat. Dus ik denk dat dat een van de oudst nog lopende radioprogramma's is die we hebben in Nederland. En het wordt nog steeds uitgezonden. Het heeft een tijdje op Radio 3 gezeten, of op uh, 3FM. Ja. en het zit nu, als ik het goed heb, op Radio 5. 538. Uh, nee, op Radio 5. Volgens mij Radio 538. Nee, op Radio ja. 5 zit het. Oh. Het is een programma van de publieke omroep, zeg ik. Kom. Uh, nee, het zit uh, volgens mij nu bij Radio 5 Nostalgia. Die hebben zo'n... Uh, dat is zo'n heerlijke oude zender met allemaal van die oude muziek. Uh, we gaan door dus met David McWilliams. En zijn eerste singeltje, dat was een fantastisch leuk nummer. En dat heette The Days of Pearlie Spencer. David McWilliams.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 No, not care of Pearlie Spencer van, uh, van David McWilliams. Dus een nummer uit 1967 was niet zijn eerste single trouwens. Dat zei ik verkeerd. Maar het was wel zijn eerste hit. Dat wel. Het kwam van een uh, album af dat heette David McWilliams Singing Songs by David M uh, McWilliams. Uh, op het Major Minor label. En hij werd uh, ontdekt eigenlijk door de man die uh, voorheen manager was geweest van onder andere The Bachelors. Uh, en van... Uh, van Dem, van, van, uh, de groep van, uh, van, van, uh, van Van Morrison, natuurlijk. Daar was hij eerst manager van, dat was een meneer Phil Solomon. En die uh, hoorde die demo, en die had ook weer goede, uh, goede contacten met Ronan O'Reilly, uh, uh, even over O'Reilly, ja, Ronan O'Reilly, of Reilly of Rahilly, Ronan O'Reilly, O'Reilly's Pirate Radio Station Radio Caroline. Ja, al, ik wist niet hoe je die naam sprak. O'Reilly's. Uh, Aurel, nou ja, we zien maar. Maar nee. in ieder geval, dat was de man van Radio Caroline. En ik zei het straks al, dat was. Um, op, die, op die single werd die op die zender werd het helemaal grijs gedraaid. Um, en... Uh, dat nummer En zo werd het dus ook geniet. Zijn eerste single heet, heette overigens God and My Country en die kwam uit 1966. Maar dat deed toen nog niet zoveel. Dit was eigenlijk de grote doelbaak voor David McWilliams, The Days of Pearlie Spencer. Goed. Uh, we hebben al een solo-single van uh, Mick Jagger gedraaid, dames en heren. En we hebben straks natuurlijk de confrontatie tussen de Beatles en de Stones. Ja, de, de weegschaal moet wel in evenwicht blijven, vind ik. Dus als je een, een solo-single van David McWilliams draait. of van, uh, van Mick Jagger draait. dan moet je natuurlijk ook een solo-single van een van de Beatles draaien, natuurlijk. hè, toch? Vind je niet? Logisch. Ja, vind ik logisch. Ja. Nou, hier uh, na het uiteengaan van de Beatles... kwam Ringo Starr met een hele leuke solo-single... geproduceerd door George Harrison. En dat heet It Don't Come Easy. Hier is Ringo Starr. 1971 kwam het uit, het stond uh, de hoogste notitie, de notering die het haalde was nummer 9 en het stond 8 weken in de top 40. En uh, dat was een productie van George Harrison. Ringo Starr is nog steeds actief. Uh, want zelfs vorig jaar, uh, 2010, bracht hij uh, nog een nieuwe cd uit. En um, waarop onder andere Paul McCartney meespeelt. Dus de, de twee uh, laatst levende Beatles, die, um, die werken dus nog een keer samen. En het resultaat daarvan is een prachtig liedje dat heet Walk With Me. En uh, dat moet je maar eens opzoeken op YouTube. Dat is zo mooi. Um, waar Ringo dus een duet zingt samen met Paul McCartney. Nou, dat is hartstikke leuk. Walk With Me is, uh, is dat nummer dus. En die, dat komt van een CD. Die heet Why Not. En die kwam uit in, 19, in 2010. Dit nummer was uh, dus na het uiteengaan van de Beatles... Uh, was dit een uh, solo single voor Ringo. We zouden er nog een aantal uh, vo vo uh, volgen. En het nummer, zei ik al, werd zeer gedomineerd... door de heer George Harrison, die de gitaar speelde. En wiens stem je ook in de achtergrond koortjes overduidelijk hoort. It don't come easy. Um, ja, we zijn van alle markten thuis hier. En ik heb hier nu weer een heel ander liedje... Um, en dat is een Franse zanger die probeert Engels te zingen. Althans, het is een Franse zanger. Ah oh oui? Ja, het is een Franse zanger. Maar de titel van het liedje is Engels. De man heet Daniel Gerard. En het liedje, dat blijkt ook uit het hoesje. Want daar staat een vlinder op. Dus het liedje dat heet Butterfly. Tu me dis, loin des yeux.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 Je reviendrai Butterfly ma butterfly Près de toi Je resterai L'océan C'est petit Tout petit Pour deux cœurs Où l'amour A grandi Malgré Ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore cette fille que j'avais sans lassée. But fly, my Godfly, dans un mois, je reviendrai. But fly, my butterfly. Toi je resterai Notre amour est si grand, oui si grand Que le ciel y tiendrait tout de temps Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore Cette fille que j'avais embrassée Butterfly Die heette Daniel en Gerard. En dat nummer dat, uh, dat, uh, met een Engelse titel. <laughs> ja, dat heeft gewoon... Wat En uh, let u maar even op hem, dames en heren. Niet bij de valse fluiten. Dat ga je toch niet doen? Mensen zetten gelijk hun radio uit. Ja. Oké, okay, we gaan vrolijk verder. Want uh, we hebben nog meer. En volgt is een uh, singeltje van een hele jonge Stevie Wonder. Uh, echt een hele jonge Stevie Wonder. Ehm... Uh, ik weet niet of het. Nee, ik weet ook niet of het. ja, oké. Zo bekend is. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. En hier gaan we hem draaien. Stevie Wonder. Toen hij nog heel jong was. En het liedje dat heette. shooby dooby dooby dooby Do dee day. dooby doo shooby dooby Do da dee Jij zegt het goed? 1968. Ja, kan ik nagaan. Ja. shooby dooby dooby dooby Do doo dee Is alleen nooit verder gekomen als een tiprader. Helaas. Een singletje uit 1968 van Stevie Wonder als uh, opvolger van I'm Wondering. En daarvoor had hij al grote hits gehad natuurlijk met Blowing in the Wind. A Place in the Sun. I Was Made of, uh, to Love Her. Uh, wondering. En daarna kwam Shoebe Doobie Do, -be -do -da Day. En um, ja, die deed niks. Met geen hit. helaas. Ja, dus is wel uniek. Deed niks. Stevie Wonder deed niks met dit nummer. Daarna kwamen weer hele grote andere Vind ik wel een wonder over hoor, dat het niks deed. Ja, en, uh, wat ik ook hier zie bijvoorbeeld, is het een prachtig liedje als My Sharia ook niks deed. Ook, ook geen hit geweest is in Nederland. Nou ja, oké, okay. we gaan uh, verder. Met een, weer eventjes een leuk liedje van een meneer... die we al eerder hebben horen zingen. neem me namelijk in het eerste uur. Rob Oud. En Rob Oud was dik bevriend in die jaren met Peter Kondewijn. En dat uh, resulteerde dus ook wel eens in een plaat. Rob Oud kon eigenlijk helemaal niet zingen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ehm... Um, hij uh, was goed bevriend met Peter Koelewijn. En mocht dus op een gegeven moment een singeltje opnemen. Wat nogal tot verontwaardiging uh, werk wekte bij, uh, bij een, uh, ik hoor het er nog zeggen. Uh, een dame, Nettie Roosevelt heette ze, die die op een radioprogramma. En die moest het singeltje dan ook een keer draaien natuurlijk. En ze vond het maar helemaal niks. Want het was een uh, slechte versie, vond zij, van uh, het prachtige Engelse liedje. Come to my bedside, my darling ja en uh, Peter Koelewijn... nog wel eens goed voor een leuke humoristische tekst en een humoristische uh, aanpak die vond dat heel wat hij noemde uh, hij noemde Rob Oud dus echt bedouwen <laughs> dat is ook wel leuk hij noemde hem dus echt bedouwen en kwam toen met het prachtige zingetje kom uit de stay. mijn liefste ja toch echt waar heerlijk ja wel is weer een raar lopen effectje dit nee ik wil de schuif openzetten. Ja. Oh, kom uit de bedste, mijn liefste. Weet je niet, je bent al veel te laat. Het hele dorp is al komen kijken. Naar de bruidegom die in zijn hempie staat. Oh. Kom uit de bedste, mijn liefste Het is vandaag toch onze huwelijksdag De kosten luidt al urenlang, de klokken Hij zweet zich rond en de kippen zijn van slag De kerk zit al een tijdje op vol familie De organist die speelt zijn vingers de kachel van de kerk is ook bezweken. En ieder zit te vasten van de kou De naartjes worden zo valorig Ik zag er eentje met een pijlenboog Ze speelden in die aantje op de kans En je moeder kreeg een pijltje Nog geregeld. Alleen zit vaders rechterhoofd wel dicht. De kosten zijn heigeld onder het luiden. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis. De zaak moet rond zijn over tien Kom uit de bedstreek, mijn liefde. Echt bedouwen, Oftewel Rob Hout. Want uh, die was het. En dat uh, was een singeltje dat hij dus opnam samen met Peter. En, want die was toen producer en zo En die heeft heel veel hits op zijn naam staan. Waaronder dus dit. Want het werd ook nog eens een gigantische hit. Ja, wat wil je Veronica? Een Veronica-medewerker. En dan in de Veronica-tokvirg. Dat moet natuurlijk altijd lukken. Goed, kom uit de bedstay, mijn liefste. Oftewel het origineel. Come to my bedside, my darling. Dat was een heel lief Engels liedje. En dat hebben ze dus op deze manier aangepakt. Goed, het is tijd voor... The Rolling Stones. The Beatles. The Beatles. <laughs> The, The Rolling, Rolling Stones, Stones. Hey, hey, hey, de Beatles. Beatles. The Beatles, de confrontatie And Your Bird can Sing van het album Revolver uit 1966. Hier zijn ze, de Beatles. Hey. De meeste werkjes van uh, Lennon McCartney. In dit geval John Lennon dus. And Your Bird Can't Sing. Een nummer van de LP Revolver. Uh, een van de eerste LP's die aankondigde. Dat het met de Beatles een hele andere kant zou opgaan. Uh, de vorige LP's. Uh, was het nog wel eens zo van. Uh, van uh, he, uh, ja, ja inderdaad. Ja. Uh, het moet ook live. Allemaal uh, waargemaakt kunnen worden. En uh, dat hebben ze. Bij deze LP uh, duidelijk. Uh, niet meer gedaan. Nee, want ze, als ze het live speelden, konden ze toch hem zelf niet horen. Nee, er werd zo gegild dat het was niet meer mogelijk. En uh, het laatste concert wat de Beatles gaven was in Candlestick Park in San Francisco. En uh, dat, uh, dat was ook het, het laatste live gebeuren wat ze deden. Tot aan 1969 aan toe. Toen ze nog een keer op het dak van hun gebouw in Londen een concert gaven tijdens uh, de lunchtime in de, de city van Londen. En de mensen keken toen zeer verbaasd op omdat de Beatles daar boven op het dak van hun gebouw... in januari notabene, dus sterven is nee. uh, ja stonden ze boven op het dak... stonden ze dus een aantal prachtige nummers te spelen... van de, de LP... die later bekend zou worden als Let It Be. Goed, nou... we gaan verder met natuurlijk The de Stones. Stone. The ja. The Rolling Stones. Ja. ja. Allebei, hè? Ja. La la la la ja. la, la, la la. Ja. Let It Be... God, ik had het je nog niet eens verteld welke nummer we gaan draaien van die plaats van de stoos. Ik maar, denk maar, je obsessie of zo. Ja, dat doe je goed. Ja. Um, de LP Between the Buttons, u uh, weet het, in de confrontatie proberen we twee LP's van de beide bands een beetje uit dezelfde periode. Nou is dat natuurlijk niet altijd mogelijk, want uh, de, Beatles, de Stones liepen dus wat achter op de Beatles natuurlijk. Dat kan ook niet anders, we zijn later begonnen. En de Beatles hadden al twee LP's gemaakt en toen kwamen de Stones uh, pas uh, om de hoek kijken. En het leuke is natuurlijk dat een van de allereerste Stones hit was een Beatles liedje. <laughs> Ja, I, Klopt. Wanna be, I Wanna Be Your Man. Dat was uh, een van de eerste Stones singletjes. En dat was geschreven door Lennon McCartney. Maar goed, we proberen dus twee platen. Um, een beetje vergelijkbare periode. En Between the Buttons kwam uit 1967. En uh, is best een, een mooie plaat hoor. Er staan hele leuke en goede nummers op. En we draaien nu van Between the Buttons. My Obsession. Je bent de Rolling Stones. To your possession my mouth is soaking wet I think I blew it now Is het toch wel mooi, opgeript. Ja. Uh, Charlie de zat had die door dat nummer al afgelopen. Bos, die gaf nog twee klappen na. Nou. Boom. Tik. Oké. Okay. My Obsession van de LP Between the Buttons. Een plaat die dus. Uh... Uh, in twee versies uh, te krijgen was... de Amerikaanse en de Engelse versie... en de Amerikaanse versie was langer. Er stonden twee nummers meer op, namelijk... de single Let's Spend the Night Together... en Ruby Tuesday. Uh, want dat singeltje... Dat, dat zijn twee nummers die nooit op een Stones-LP... hebben gestaan, althans niet op een echt... officiële Stones plaat. Wel eens een keer op een Greatest Hits of zo, maar niet op een echte plaat. Het was echt een singeltje. En uh, de Amerikanen natuurlijk... die, uh, die gooiden dat uh, bij die LP erop... En uh, de Engelse versie niet dus. Oké. Okay. nou We gaan door naar een meneer die een klein beetje te maken heeft... met het vorige onderwerp, namelijk met de Beatles. Uh, want deze meneer werkte ooit als geluidstechnicus... Uh, met de Beatles bij opplaatopnamen En zijn naam was uh, John Hurricane Smith, als ik het uh, goed, goed heeft. En heb. Die, en die heb dus ook... Oh, uh, die heb, moet je maar naartoe horen. Janssen let eens op je Nederlands. Ja, meneer. Uh, die meneer uh, Smith... Die uh, heeft toen onder de artiestennaam Hurricane Smith een prachtig, uh, ook een beetje een muziekcarrière opgebouwd. En dit was een van zijn eerste singeltjes. Heel lekker nummer. Oh babe, what would you say? Hier is Hurricane Smith. Maar Germans Norman Smith en onder de naam uh, Hurricane Smithers maakte hij uh, een paar singles. Die later ook een Nederlandse zanger uh, Nick McKenzie uh, inspireerde. Want die ging ook een beetje in deze stijl uh, uh, tekeer. Dat heet Oh Babe, What Would You Say. En die Norman Smith dat was dus ooit ook een geluidstechnicus bij de plaatopname van... De Beatles. Um, we gaan verder met, uh, met iets heel anders. We gaan terug naar de Nederlandse band. En die hebben in de jaren 70 ooit nog eens... Een, weer een maxi-singeltje uitgebracht. Met oude hits erop natuurlijk. Want het waren... Uh allemaal losse singles. Twee singeltjes hadden ze. Twee grote hits in ieder geval. Zij begonnen als uh, Johnny and the Cellar Rockers. En een van de grote bekende namen daarin was natuurlijk gitarist Jan Ackerman. En um, later, dat uh, Johnny and the Cellar Rockers, dat was natuurlijk een beetje oude versie. Die hebben we ooit nog eens trouwens ook een cover opgenomen van het Beatles nummer All My Loving. En uh, die, die bestaat ook. Dus, alleen heette het natuurlijk toen anders. Close Your Eyes noemden ze het. Maar het was, het was gewoon All My Loving. En later uh, hebben zij uh, onder de naam The Hunters ook nog een aantal hits gehad. En ik ga er één van draaien. En dat is natuurlijk de bekendste. Want um, het was in die tijd gewoon als je een hit had. Dan was de volgende hit, die was, zat in hetzelfde stijltje. Nou, dat waren ze dus bij de Hunters dus ook. De eerste eerste die ze als de Hunters hadden was Russian Spy and I. En daarna kwam Janosch. En dat was eigenlijk hetzelfde soort nummer. Maar we pakken gewoon de eerste. Namelijk de Russian Spy and I. Met Jan Akkerman op gitaar. Hier komt hij. so to relax Hang around my surroundings Watching her Sam's boundings Couldn't stop myself to ask her in Russia shouldn't know where she's been De Hunters voorheen. Uh, Johnny en de Cellar Rockers. Natuurlijk met Jan Ackerman op gitaar. En hoe het daarmee afgelopen is, dat weten we allemaal natuurlijk. Jan Ackerman, die uh, na de Hunters naar Brainbox ging. Vanover vervolgens uit Brainbox stapte en met focus ging werken. En <tossimus> toen er een enorme knal onder ruzie kwam met Thijs van Leer. Um, is hij uh, solo gegaan. En ook dat is niet geheel onsuccesvol gebleven. Jan Ackerman wordt nog steeds gezien als een van de beste gitaristen ter wereld. En wordt vaak in één adem genoemd met mensen als Jimmy. Hendricks, uh, Eric Clapton en, en, en zo. En daar wordt altijd Akkerman zeker wel bij genoemd. Zeker ook door zijn werk wat hij met... Uh met Focus gedaan heb. Want dat was op dat, op dat punt wel echt wel baanbrekend. Goed, we gaan naar de Eagles, dames en heren. En de Eagles zijn ook ooit eens begonnen. En het, was het leuke is dat ik dit singeltje een keer kreeg. Ik was in, in Brabant bij familie. Ik had familie in Bergen op Zoom wonen. En we gingen, die avond gingen we naar een optreden van Nick McKenzie... waar ik het al straks eerder over had. En... Um, toen kreeg ik dit singeltje van de manager van, uh, van, van Nick McKenzie. Dat was Jack de Nijs of Jack Jersey. Ja, zo ontmoet je nog eens iemand. Hè? En uh, die gaf mij dit singeltje. Het is een leuk country bandje uit, de, uit Amerika. Moet je eens naar luisteren. Het klinkt wel leuk. Nou, we weten hoe het geworden is. De Eagles. En hun allereerste single nummer is geschreven door... Uh, uh, door Jackson Brown. Um, en, uh, um, René, hoe heet die man? Oh ja, Glenn Frey die hoorde dat nummer, omdat dat buren waren. En die vond het zo'n leuk nummer dat, uh, dat die meneer Jackson Brown. Die gaf dat nummer gewoon aan hem voor zijn nieuwe beentje. En dat nieuwe beentje, dat was de Eagles. Hier komt hij. Take it easy. De Eagles. Hun allereerste single. nummer van Jackson Brown dus. Wat hij cadeau gaf aan uh, de Eagles. Uh, om op te nemen op hun allereerste single. 1972 was het, uh, gebeurde dat allemaal. Eagles dus. En we weten hoe dat afgelopen is. Want het werd natuurlijk een hele grote band. En uh, de popgeschiedenis. Uh, ik heb nu nog een heel mooi liedje van de band Moonlight. Uh, dit zal niet zoveel mensen iets zeggen denk ik. Maar het is wel erg mooi. Luistert u maar dus. Moonlight. En het nummer dat heet Venetian Adagio. Het is echt heel mooi. Maar wel onbekend. En het kraakt. Ook dat. Zo hoort het. The quiet April sky Think of me and know without your love I'd rather die, I'd rather die, I'd rather die Die, I'd rather die